12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen de resultaten van een kijk- en waarderingsonderzoek... dat re regionale omroepen gezamenlijk hebben laten doen. Verder een mediaforum, daarin Marianne Zwageman en Jean-Pierre Geelen. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Doral Megens. Goedemiddag, de toestand van oud-president Mandela is nog altijd kritiek. Duidelijkheid over toekomst Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... En de Nederlandse Vereniging van Banken wil strengere regels voor bankmedewerkers. Buien vandaag, soms ook heel even de zon. Het wordt hooguit 16 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Morgen en woensdag, zonnige periode, maar dan af en toe buien. In het westen en zuidwesten blijft het overwegend droog Dan wordt het 17 graden. Ladies and gentlemen, former president Mandela remains in a critical condition in hospital. De doctors are doing everything possible to ensure his wellbeing te comfort. Ja, dat was Zuma vanochtend. De toestand van Nelson Mandela is nog altijd kritiek. Artsen doen er alles aan om zijn welzijn te verzekeren, zei Zuma. Tijdens een persconferentie vanochtend over zijn partij de ANC. Correspondent Alice van Gelder was erbij. Alice had Zuma verder nog bijzonderheden over Mandela? Ja, men vertelde dat hij dus gisteravond Mandela opgezocht heeft in het ziekenhuis in Pretoria. Het was al laat en Mandela lag al te slapen. Uh, maar wel heeft hij dus inderdaad daar gesproken met de doktoren en met de vrouw van Mandela, Grasa Machel. Ja, en die doktoren vertelden hem dus inderdaad dat de situatie verslechterd is. En we waren daar, we hem, zien hem. En we hadden een beetje een discussie met de als zijn well vrouw, Graça and we left i i don't think we i can be in a position to give further details i'm not a doctor ja, Zuma zei dus inderdaad van ik kan verder geen uh, details geven over zijn uh, medische toestand, want ik ben geen dokter. Ja, dat grapte hij eigenlijk een beetje, maar er waren natuurlijk heel veel vragen van de media, van hoe gaat het nu precies met Mandela. Maar ja, Zuma zei van uh, ik weet dat het kritiek is, hoe kritiek uh, dat is aan de doktoren en daar kan ik verder niks over zeggen. En dat is ook gewoon echt iets tussen Mandela en tussen de doktoren. Kreeg jij nou de indruk dat, uh, dat Zuma probeert de bevolking voor te bereiden op, op het overlijden van Mandela? Ja, hij zei wel vooral eigenlijk dat de bevolking toch moest bidden dat Mandela uh, weer het ziekenhuis uit zou komen. Uh, ja, hij benadrukte dat natuurlijk Mandela heel erg bijzonder is voor uh, Zuid-Afrika. De vader van de democratie uh, heeft uh, lang gevocht en veel opgegeven voor Zuid-Afrika en voor de democratie. Hij zei ook van ja, Mandela is natuurlijk een man van wie we allemaal houden. Maar hij zei aan de andere kant ook wel van ja, we moeten ook accepteren dat hij oud is. Uh, maar vooralsnog zei hij bidden en hopen dat hij toch weer beter wordt and i think what we need to do as a country is to pray for him is to pray for him to be well <clears throat> is to ensure that uh, the doctors do their work so that he could come out of the hospital that's what we can do for matiba as a country ja, dus alleen maar bidden nu voor Mandela. En wat je ook al wel ziet, is dat er uh, ondertussen ook verse bloemen bijvoorbeeld gelegd worden bij het ziekenhuis in Pretoria en ook hier bij het huis van Mandela uh, in uh, Johannesburg. Uh, dus Zuid-Afrika leeft zeker uh, met hem mee. Alice van Gelder over Matthias. Dankjewel. Er is nieuws over het Ruud van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. U weet wel, dat ziekenhuis dat in de problemen kwam door te hoge sterftecijfers en vorig jaar zelfs de afdeling cardiologie moest sluiten. Slaggever Hendrik Willem Hofs weet meer. Hendrik Willem, wat wordt de toekomst van dat ziekenhuis? Nou, de rechtbank in Den Haag heeft tegenover medewerkers van Nieuwsuur bevestigd dat het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet is. Dat het ziekenhuis failliet is verklaard. Het ging al slecht naar het sluiten van de afdeling cardiologie. Vorig jaar is alles in de stroomversnelling terechtgekomen. De schuldnaar van verluidt zo'n 30 miljoen euro. In maart zijn er 155 medewerkers ontslagen, 90 FDE. En onlangs meldde RTV Rijnmond dat er sprake was van een stille surseance. daarbij bekijken bewindvoerders dan achter de schermen... hoe het met de schulden zit. Dat is een soort voorportaal van faillissement. Er waren nog onderhandelingen over een overname. Het is niet helemaal duidelijk wat daar nu precies mee gebeurd is. Want zo'n overname kan natuurlijk nog wel... Uh, het geval zijn, maar dan na het faillissement. Wat we in ieder geval weten, is dat het faillissement vandaag is uitgesproken en dat uh, zo om, rond deze tijd uh, medewerkers worden ingelicht daarover. Um, maar het is dus nog niet duidelijk of er een overname of een doorstart eigenlijk komt van het Ruwaart van Putten uh, ziekenhuis mm. uh, na uh, het faillissement. Maar dat betekent wel dat het ziekenhuis voorlopig doordraait, toch? Ondanks een faillissement of gaat het dan direct dicht? Ja, dat is helemaal de vraag. Dat zullen we allemaal vanmiddag horen. Er is ook een persconferentie aangekondigd om half drie. En je moet je voorstellen dat het uh, ziekenhuis ook best wel een belangrijke regiofunctie heeft. In de wet staat dat je 45 minuten aanrijdtijd moet hebben naar een ziekenhuis toe. Het is een belangrijke regio met de haven, met de industrie. En als dat ziekenhuis weg zou vallen, ja, dan uh, wordt het heel lastig om binnen die norm te blijven. Dus dan is er ook een heel groot probleem voor patiënten en de mensen die daar in de buurt wonen. Half drie zeg je, dan, uh, dan horen we meer. Om twaalf uur komt er een persbericht, zullen dus we rondom nu, uh, en ja. dan om half drie wordt het toegelicht. Hendrik Willem Hofs, dankjewel. De Duitse politie heeft een man opgepakt... die wordt verdacht van honderden aanslagen op snelwegen in heel Duitsland. Want het meestal gemunt op gloednieuwe auto's... die met autotransporters op weg waren naar de dealer. De man, volgens de berichten een vrachtwagenchauffeur... werd gisteren opgepakt in de buurt van Keulen. Zeker twee mensen raakten in de afgelopen jaren... bij die aanslagen van hem zwaar gewond. Homo's voelen zich onveiliger dan hetero's... en ze zijn ook vaker slachtoffer van een misdrijf, zegt het CBS. Lesbiennes voelen zich vooral onveilig in winkelgebieden...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 Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden stapt later vandaag in Moskou op een vliegtuig naar Cuba, meldt een woordvoerder van Aeroflot, de Russische luchtvaartmaatschappij. Snowden arriveerde gisteren in Moskou nadat hij zijn tijdelijke toevluchtsoord Hongkong had verlaten. Hij heeft asiel aangevraagd in Ecuador, dat zijn verzoek nu bekijkt. Snowden kwam eerder deze maand met onthullingen over het afluisteren en aftappen van Amerikaanse burgers door de CIA en de Verenigde Staten willen hem nu berechten. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB... wil dat er een systeem van tuchtrecht komt voor bankiers. En ook moeten voortaan bankmedewerkers een eet afleggen... waarbij ze onder meer verklaren integer... en in het belang van de klant te zullen handelen. NVB-voorzitter Chris Buijenke legt uit waarom. We hebben een paar jaar geleden... Uh, de ...codebanken geformuleerd. We hebben vandaag de visie op uh, de toekomst van de banken waar we heen willen... ...een dienstbare, stabiele, competitieve bankensector gepubliceerd. En we gaan werken aan een nieuwe code. En overal in, uh, in de sector wordt er dus ook in de bedrijven gewerkt aan gedrag, gedrag, gedrag. Daar aandacht voor geven. En dit is eigenlijk dat je, dat je daarmee laat zien... Uh, ...jongens, dit, uh, dit menen we echt. En dat willen we niet alleen aan onszelf laten zien... Maar we willen dat ook aan onze klanten, aan de samenleving laten zien. En eh, dat betekent dat we ons daar ook op aanspreekbaar maken bij de klant. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, op de vraag welke bankmedewerkers een eet moeten afleggen, zegt hij. Voor alle medewerkers geldt dat we ervan ze zich bewust zijn... in wat onze organisatie ze werken en wat de maatschappelijke doelen van die organisatie zijn. Wanneer het bankpersoneel zich niet aan de eet houdt, moet er straf worden opgelegd. Bij ernstige overtredingen zouden de medewerkers niet meer in de bankensector aan de slag mogen. In het najaar werkte NVB het voorstel verder uit. Foekeboy, dat is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Boy tekende in Deventer een contract voor één jaar met een optie voor nog een jaar. Hij is bij de gepromoveerde club de opvolger van Erik ten Hag... die is vertrokken naar Bayern München. Boy werd vanochtend officieus gepresenteerd in Terwold... waar GoAhead zich traditioneel voorbereidt op het nieuwe seizoen. En daar legde hij uit dat de onderhandelingen snel waren afgerond. Wel moest eerst het idee van tafel dat Boy voor Go -Ahead onbetaalbaar zou zijn. Door de tussenkomst van, van een persoon werd snel duidelijk... dat dat wel mogelijk zou kunnen zijn. En mensen hebben me fantastisch enthousiast gemaakt...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 Vanmiddag uh, komen we uitgebreider aan het woord. Maar ik wilde toch uh, niet, uh, niet, niet zeggen. Maar in ieder geval uh, iedereen uh, uh, heel veel succes wensen komend seizoen. En dat we met elkaar uh, ervoor knokken als we ergens komen... willen we ook graag ergens blijven. Dank jullie wel. Applaus voor Fookerboy vanochtend in, uh, was in Terwold... Uh, bij enthousiaste fans van Go Ahead Eagles. Tien over twaalf is het, geen verkeersinformatie, dat is mooi. Dan uh, lezen we nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De toestand van oud-president Mandela is nog altijd kritiek, zei president Suma vanochtend. Ruward van ziekenhuis in Spijkenisse is zojuist failliet verklaard. Vanmiddag om half drie volgt er een nadere toelichting. De Nederlandse Vereniging van Banken wil strengere regels voor bankmedewerkers. Het was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zo meteen even met Carlo van Lienden. Dat is uh, de man die de hoofdredacteur wordt van de nieuwe late night talkshow van Humberto Tan op RTL4. Even horen of ze de plannen al helemaal rond hebben. In het Mediaforum media innovatie consultant Marianne Zwageman en TV-criticus van de Volksland Jean-Pierre Gele. En we kijken onder meer vooruit naar de nieuwe talkshow van Linda de Mol, die deze hele week op RTL4 is te zien. Benieuwd of Linda weer vol spanning zit, zoals bij haar vorige talkshow avontuur met Bo van Erven Dorens. Het was 2005. Heel hartelijk welkom. Welkom bij de allereerste Linda en Bo op zondag vanuit Panama in Amsterdam. Ja, het is toch een beetje spannend of wij chemie hebben. Ja. Voel je al iets van een reactie? Ja, ik ruik vooral iets chemisch opkomen, want ik ben ontzettend zenuwachtig voor zo'n eerste uitzending. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? Ook een belangrijke vraag. De eerste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz is Gerry Stijnvoort en die komt uit Ammerongen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. 6 miljoen kijkers, 6 miljoen mensen moet ik zeggen, kijken. Dat zijn dus kijkers wekelijks wel een keer naar een van de regionale omroepen in Nederland. Het is een van de belangrijkste conclusies uit een groot onderzoek van bureau Motifaction. Algemeen directeur van RTV Utrecht, Paul van der Lucht, aan de telefoon. Paul, goedemiddag. Goeiemiddag. Valt dat mee of tegen eigenlijk, 6 miljoen? Nee, wij zijn daar trots op. Hè. Dat is uh, ruim een derde van de Nederlandse bevolking... die elke week die regionale omroep uh, weet te vinden. En daar blijft het niet mee. We hebben ook nog een keertje 2 miljoen bezoekers uh, per dag... Uh, voor onze internetsite. En vervolgens ook nog eens een keertje per week uh, 3 miljoen luisteraars naar de regionale radio. Dus die regionale omroep voldoet aan een duidelijke behoefte. Ja. Nou zegt het aantal kijkers natuurlijk niks over uh, hoe die programma's gewaardeerd worden. Of is daar ook onderzoek naar gedaan? Daar is ook onderzoek naar gedaan. En gemiddeld waardeert de Nederlander zijn regionale omroep met een 7,2%. En ook daar zijn we tevreden over. Nou, is er eigenlijk een groot verschil? Uh, je hoort nog wel eens hè, dat met name in de Randstad... die regionale omroep toch wat minder bekeken en beluisterd worden. En in uh, de echte regio, dan noem ik het noorden en het zuiden... dat dat, dat toch, toch wat beter is? Nou, in Groningen doet men het het beste. Dat is uh, RTV Noord... Dat heeft een uh, totaal weekbereik van 63%. Dus daar kijkt elke week 63% van de Groningers naar zijn uh, regionale televisie. Uh, en uh, in de Randstad zijn de resultaten in ieder geval iets minder. Maar ook niet om je kapot over te schamen. Want dat ligt altijd nog uh, zo rond de uh, 42%. Het is de laagste uh, uh, omroep. Of de omroep waar procentueel minste mensen wordt bereikt. Maar met 42% is dat ook niet gek. En dat is RTV Noord-Holland. Ja. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is ook heel goed. Ja. En je zei het al, luistercijfers die, die zitten er ook in. Luistercijfers zitten hier niet in. Maar we hebben toevallig vorige week weer een, een, een, een uh, luistercijfers gepubliceerd gekregen. En je moet je goed realiseren dat die regionale omroep... gezamenlijk gewoon het grootste radiostation van Nederland is. We hebben het vaak over Radio 3FM of over Radio 538... of over Radio 2 of over Sky Radio... Maar die regionale omroep wordt het best beluisterd... van alle radiostations in Nederland. Eh, de resultaten komen niet heel eh, toevallig aan het begin van een week... waarin er in Politiek Den Haag over de publieke omroep wordt gesproken. Eh, en, en minder over de regionale omroep, en dat steek jullie, hè? Ja, dat steekt ons nogal, want uh, de, de regionale omroep en daarmee ook de o zo belangrijke regionale journalistiek, waar ik het uh, nou, bij jouw programma wel vaker over heb, die staat uh, toch erg onder druk. En nou is er op het ministerie en OCNW ook nog een soort van rekenfoutje gemaakt, waardoor we wellicht nog eens 5% meer moeten bezuinigen dan in het regeerakkoord is vastgelegd. En dat vinden we natuurlijk wel een ongelooflijk uh, kwalijke zaak. En ik begrijp heel goed dat de landelijke publieke omroep uh, in, het, uh, in het centrum van de belangstelling staat, maar vergeet Alsjeblieft, die regio niet. En dat maakt zo'n rekenfoutje ongedaan. En denk je dat deze onderzoeksresultaten nog invloed kunnen hebben op dat debat? Nou ja, wij hopen dat. Kijk, uh, uh, uh, je hebt het over efficiëntie uh, zus en efficiëntie zo. Maar die regionale omroepen die werken met z'n allen zo ongelooflijk efficiënt. En met. En ja, relatief gesproken weinig middelen maken we producten die door zoveel mensen zo hoog worden gewaardeerd. Dus uh, uh, uh, laten we dat uh, niet uh, te veel afbreken. Wij willen best ons steentje bijdragen, want het gaat minder. En daar uh, willen wij ook onze bijdrage aan leveren. Maar, uh, maar, maar zie je het allemaal een klein beetje in proportie, zou ik willen zeggen. Dank dat je even aan de telefoon kwam. Hij is de algemeen directeur van RTV Utrecht. Een van die regionale omroepen dus, Paul van de Lucht. De Rotterdamse fotograaf Kees Spruit zegt dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst... in de jaren negentig heeft geprobeerd om hem te ronselen. Dat blijkt uit een artikel op de Post online. Spruit ging niet in op het verzoek van de dienst die tegenwoordig AIVD heet. Na een eerste weigering werden de gesprekken daarna volgens de fotograaf echt naar. Hij werd geïntimideerd. En ondertussen hadden ze ook opdrachtgevers ingelicht over mogelijke contacten... die Spruit zou hebben met dubieuze groeperingen. Hij werd naar eigen zet Zelfs bedreigd. Als hij niet zou meewerken, dan zou die aanhalingstekens openen aan de vloeibare voeding komen te liggen. Aanhalingstekens sluiten. Vodafone wil de Duitse leverancier van kabeltelevisie Kabel Deutschland voor 7,7 miljard euro overnemen. Het Britse telecombedrijf wil met de overname de positie op de Duitse markt verstevigen. Als het allemaal doorgaat, dan komt Vodafone naar eigen zeg in Duitsland op ruim 32 miljoen klanten voor mobiele telefonie. Aan het eind van deze zomer kunnen we gaan kijken naar de nieuwe talkshow van Humberto Tan bij RTL 4. En bij een nieuwe talkshow hoort ook een nieuwe hoofdredacteur. En die hoofdredacteur is Carlo van Linden. Voorheen hoofdredacteur van RTL Boulevard. Zat ook een tijdje in ons mediaforum. Carlo, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Een spannende stap. Ja, zeker een spannende stap. Na, na tien jaar een vertrouwd schip verlaten is uh, ja, sowieso een hele stap. En uh, dit avontuur uh, ja, neemt nogal wel wat, uh, wat vraagtekens met zich mee. In de zin van, dat dus moet ik opnieuw ontwikkeld worden. Dus uh, leuke vraagtekens, maar uh, zeker, zeker spannend, ja. Hoe zit dat tussen jou en Humberto? Ik bedoel, je kent hem natuurlijk via Boulevard, waar hij ook wel een tijdje invalpresentator was. Ja, ja. Nou nee, klopt. Toen hebben wij natuurlijk al uh, enige tijd met elkaar samengewerkt. Dat heeft overigens geen verband met het feit dat ik nu uh, deze late night ga doen. Um, ja, wij kennen elkaar wel uh, wat beter inderdaad door de tijd bij, bij Boulevard. Maar het is met name het feit dat hetzelfde productiehuis uh, Blue Circle, wat ook uh, Boulevard produceert, uh, de late night voor uh, um, RTL mag gaan maken. En zodoende uh, ik eigenlijk overstap van het een naar het ander. Ja. Kun je al een tipje van de sluier oplichten, Carlo, wat het gaat worden? Want daar is iedereen toch erg benieuwd naar. Uh, ik denk dat uh, als iedereen uh, vooral kijkt naar de persoon Umberto, uh, dat dat iets zal zijn wat je ook zeer zeker aan, aan tafel terug gaat zien. Uh, kijk, Umberto is een, is een positieve uh, uh, jongen, uh, man, uh, vrolijk ook, uh, maatschappelijk betrokken. Ik en... zou zeggen, er wordt was meer gelachen dan bij Power Witteman en Knevelen van de Brink. Uh, ja. Uh, ik zeg altijd, het is altijd, maar de laatste tijd, uh, uh, als je Paul Witteman kijkt, dan, dan heb ik nogal eens het gevoel dat ik denk, van, nou, ik hoop dat morgen het licht aan gaat buiten. Uh, wij willen toch wel de mensen met een iets positiever en, en uh, goed blijer gevoel naar, naar bed sturen. Ja, maar de, de wereld is soms donker en slecht, ja, Carlo, dat weet ja, jij ook. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je daar altijd op moet focussen. Ik denk dat er nog genoeg. Uh, verhalen overblijven die, uh, die ook een ander gevoel kunnen oproepen bij de ja. mensen. Maar het wordt toch niet alleen maar een lach of show? Nee, precies zo? Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, we focussen op uh ja, ik denk dat je het uh, lichtjournalistiek zou kunnen noemen... waarmee we niet willen zeggen dat uh, uh, ja, lichtjournalistiek betekent... dat je het Haagse of uh, inderdaad de zware verhalen laat, uh, laat liggen. Uh, het moet absoluut journalistiek zijn. Uh, maar ik denk dat de persoon Umberto er sowieso al gezorgd aan tafel... dat je andere gesprekken krijgt dan je nu ziet. Uh, wel meer entertainment dan in de huidige talkshows? Uh, ja, zeker. Uh, in die zin dat, dat entertainment nog steeds journalistiek kan zijn, dat is iets wat ik bij, bij de afgelopen tien jaar zeker geleerd heb. Uh, maar ik denk dat uh, een, een, ja, zeg maar wat, een Gerard Joling of een Henk Jan Smits of misschien een Patricia Pai uh, met pijn en moeite uh, ofwel helemaal niet aan tafel zal komen bij de talkshows die er nu zijn. Um, en ik denk dat wij dat soort gesprekken zeker niet uit de weg gaan op het moment dat ze relevant zijn op een, uh, op een dag. Ja, want de bestaande shows die zijn natuurlijk ook bang. Want er komt nu weer een speler bij uh, in de late avond, die, uh, ja, die in principe toch ook uh, de, de grote gasten wil hebben. Ja. Uh, dus ik noem wat ministers en zo. Zitten jullie daar ook achteraan dan? Ja, natuurlijk. Op het moment dat nogmaals, uh, dat de actualiteit daar ja, omvraagt. En, en wij denken dat, uh, dat ze thuis horen die avond. Bij ons aan tafel, dan gaan we daar zeker uh, gaan we daar zeker voor. Dus in dat opzicht denk ik dat, um, ja, dat, dat, dat de keus voor, voor het Haagsel... alleen maar groter zal worden. Ja. Ja. Ik, ik begreep uit de wandelgangen dat ook uh, uh, nagedacht wordt over een manier om het publiek er heel direct bij te betrekken. Klopt dat? Ja, ja, Hoe gaat dat ja, ja, gebeuren? Dat... Nou ja goed, uh, daar kan ik nog niet te gek veel over zeggen, simpelweg omdat uh, dat voor ons nog wel uh, wat, wat hoofdbrekers zijn uh, en je daar ook wel heel erg mee uit moet kijken. Maar ik denk dat het, uh, het tweede scherm vandaag de dag uh, absoluut mogelijkheden biedt om uh, de kijker uh, ja, in plaats van alleen maar te zenden naar de kijker ook daarvan te ontvangen. En dat op een nuttige manier te gebruiken in de, in de gesprekken. Ja. Uh, nogmaals, uh, nou goed, je bent goed geïnformeerd. Uh, dat is iets waar we aan denken, maar uh, ja, we kennen ook de risico's daarvan. Dat kijkers direct kunnen reageren. We weten er alles van hier, uh, in dit geval met luisteraars natuurlijk. Nog even over de ja. naam. RTL Late Night gaat dan steeds rond. Is dat ook de definitieve naam voor het programma? Ja, ja. ja, ja dat gaat het ook worden, ja. RTL Late Night met Humberto Tan. 26 augustus dus om half elf. Ik wens je veel succes, Carlo. En uh, we gaan het allemaal zien wat er uh, gaat gebeuren. Vanaf die datum dus op uh, RTL 4 te zien. De nieuwe talkshow met Humberto Tan. Oeh. Dan is hier de laatste vraag. De handbraak. De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Wietek van Doort viert vandaag haar 50-jarige carrière. De actrice en comedienne verwierf grote bekendheid in Nederland door haar deelname aan programma's als J.J. de Bom voorheen de kindervriend. en de Stratenmaker op natuurlijk, met Aart Staatjes en Joost Prinsen. Het er was natuurlijk haar eigen show als Tante Lien, de Leed Leed Lien Show voor de Vara eind jaren 70. Haar personage Adeline, beter bekend dus als Tante Lien, ontving gasten en trakteerde ze op liedjes en sketches over Nederlands-Indië. In deze scène komt Gerard Cox voorbij als een oud-militair... die romantische herinneringen komt ophalen aan zijn tijd met Tante Lien. Bravo, Adeline. Mag ik je dit boeket offreren? En deze ruiker is voor de kleine Cornelie. Cornelie, Cornelie. Ja. O, oh, Toetie. Toetie uh, uh... is wie we hier ah. hebben. Kijk dan, overste van Heu Hoe komt hij op onze verzeild? Dank verzeild? Dankjewel, Moutje. Ho, ho, ho. Het is al heel lang. Maurits... Maurits van Heu, zonderts. Zuig, zo, zo, zo, zo. er is al genoeg koude drukte in Nederland, ja? Hier in huis ben ik gewoon Lien, dit is Toetie en jij blijft een woonmoutje. Mm, wil Adeline soms niet meer herinnerd worden aan die zonsopgang op de Bromo? Adeline misschien wel, maar Lien zeker niet. Oh, dan vertel ik het wel aan Adeline. Ja. Vanavond is de viering van het 50-jarige artiestenjubileum van Wiedeke van Dort. Het gebeurt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De eenmalige voorstelling is al helemaal uitverkocht. Zometeen beginnen we aan het Mediaforum met Jean-Pierre Gele en Marianne Zwageman. Nu eerst Eva de Rover. Zacht. Fantastisch toon, glimlach, lach, en veel te grote tas, klein te zijn. Fantastisch door. Sla, la, lekker dingen. Want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch toch? Laten we samen. Belgische zangeres Eva de Rover, was dat een fantastisch top? Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen het met het Media mediaforum. Forum. Ja, dat zeg ik. Marianne Zwageman is er. Media innovatie consultant. En Jean-Pierre Gelen. Hij is tv-resident van de Volkshand. Um Jij was dit weekend aan een concert. Ja, ik ik. een beetje slechte stem. <laughs> heel hard Born in the USA moeten zingen. <coughs> ik heb jou een beetje gevolgd en het ging alleen maar over Bruce Springsteen. Want die was in Nijmegen. Nee, ik ben gisteren ook bij Lange Frans geweest. Maar voornamelijk bij Bruce Springsteen. Ja, ja, 65.000 ja. mensen in het Goffertpark. Groevenpark moet echt iets aan zijn logistiek gaan doen overigens. We moesten met 65.000 mensen echt door een straatje. Nou, ik vond het echt eng. Kan, kan helemaal niet. Pinkpop regelt dat heel veel beter met zoveel ja. mensen. Maar hoe was het? Lang was... vooral? Nee, het viel mee. Het was drie uur en twintig minuten. Um, for... En meestal val ik flauw na drieënhalf uur. Dus daar houdt hij dan nu rekening mee. Dus nee, het was te doen. Er waren wel heel veel bejaarden, viel mij op. Veel meer dan bij een, een hoop andere broersconcerten waar ik ben geweest. En die gingen ook allemaal mopperen op mij, omdat ik te lang was. Ik kan ik niet heel veel aan doen. In de generaties is dat <laughs> gewoon zo gebeurd. En toen het ging regenen, toen stiefelden ze allemaal naar huis... met van die poncho's uh, op. Mm. Dus nee, maar het was een heel goed concert. Heel goed. Concert. Okay. Heel goed. Ja. jean heb jij nog mooie vogels gezien dit weekend? Uh, nee, daar was het een beetje slecht weer voor. Ik heb wel heel veel vreemde vogels gezien van de persgroep. Ik had namelijk zaterdagavond een feestje van mijn eigen uitgever. Ah. In mijn eigen oh. strandtent in Den Haag, moet je nagaan. Kunnen en, ze een beetje dansen ook, die mensen van de persgroep? Uh, uh, ja, maar dat zijn altijd de sales- en de marketingmensen. En waarom in Den Haag ook? Geen idee. Een rare plek. Nou, nou ja, leuke plek toch, aan het strand neem ik aan. Toch? Ja, ja, ja, nee, dat oh. was heel fijn. Oh. Ik kan er nog lang over vertellen, maar dat zal ik de luisteraars besparen. Ja, maar, ja, maar het meestal heb je op zo'n feest dat, dat, uh, dat, dat, dat onverwachte uh, romans, zijn zo opbloeien. En... Nou, voor mij was de meest onverwachte move dat ik een gesprek raakte met Jan Heemskerk... zijnde de echtgenoot van onze chef van het magazine... die mij verklapte dat de nieuwste trend onder single vrouwen is... dat zij uh, bij het maken van afspraakjes een trouwring van een ander omschuiven... Om daarmee te ontkomen aan het hele idee dat een vrouw die niet getrouwd is alleen maar problemen gaat opleveren. Wat waar? Had jij die al gehoord, uh, <coughs> Nee, ik zal even trouwingen ergens scoren straks. Uh, dit was een mediaprogramma, mee. <laughs> ja, ik vind het wel een goeie. Uh, goed, we gaan zo meteen uh, praten over andere zaken. Inderdaad, uh, de media betreffende uh, doen we na het NOS-journaal. Dit is Radio 1. E. Hier is Dorot Meegens. Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen is failliet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De medewerkers van het ziekenhuis worden vanmiddag ingelicht. Er zijn twee curatoren aangesteld die in gesprek zijn met een aantal overnamepartijen om een doorstart mogelijk te maken. Patiënten kunnen voorlopig gewoon terecht in het ziekenhuis. Zorgverzekeraars garanderen de zorgverlening. De inspectie voor de gezondheidszorg begint een grondig onderzoek... naar de zorgverlening aan de verdachte van de dodelijke brand in Kuik. Bij die brand kwamen donderdag een moeder en haar twee tienerdochters om het leven. Hulpverleners hadden twee weken geleden vastgesteld... dat het niet goed ging met de zwakbegaafde man. Ze wilden dat hij werd opgenomen, maar dat gebeurde toen niet.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 En de Rabobank kant met een technische storing. Volgens de bank is het niet mogelijk om te betalen via internet en mobiel. En ook kunnen rekeninghouders van de Rabobank niet betalen via Ideal. En ook ING heeft problemen. Rekeninghouders bij ING kunnen wel inloggen via internetbankieren... maar kunnen geen gegevens inzien. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. In het mediaforum vandaag met Marianne Zwageman en Jean-Pierre Gele. NSA-klokkenluider Edward Snowden heeft Hongkong verlaten. We hebben het allemaal kunnen volgen dit weekend. Via Moskou is hij nu dus net vertrokken naar Cuba. Van waaruit hij waarschijnlijk doorvliegt naar Ecuador... om buiten de greep van de Amerikanen te blijven. Inmiddels is er van alles over deze Snowden naar buiten gekomen. Hij was een schoolverlater, hij was bot en lomp tegen zijn buren. Hij zou voor de Russen werken, of voor de Chinezen, of misschien zelfs wel voor allebei. Um, um, om maar aan te geven dat de bron in dit geval uh, ja, ook allerlei belangen heeft, misschien, of misschien wel niet. Nou, een bot tegen je buren, dat lijkt me nou niet de meeste uh, grote misdaden die je kunt, uh, kunt begaan. Uh, er was overigens toen uh, dat interview met hem uh, net naar buiten kwam, toen, toen zeiden mensen al van nu begint het slopen van uh, deze persoon. Hij zei het uh, zelf volgens mij ook gelijk. Hij zei het zelf ook. Ja. En um, het valt tot nu toe nog wel mee dus, wat er naar buiten komt. En je ziet overigens, als je even het sprongetje maakt naar het Wikileaks-man... Uh, Julian Assange, waar dan wel echt dingen mee aan de hand schijnen te zijn met aanrandingen en zo... Uh, die is daar toch redelijk ongeschonden wel doorheen gekomen. Dat lijkt niet echt aan hem te kleven in, in hoe mensen toch achter hem blijven staan rondom Wikileaks... Dus ik hoop maar dat het in het geval van deze persoon ook uh, zo gaat. Want de bedoeling is toch misschien om hem uh, nou ja, een soort karaktermoord te plegen... zodat hij niet meer serieus genomen wordt. Uh, ja, en misschien toch ook een klein beetje de aandacht af te leiden... van hetgeen die onthuld heeft mm -hmm. uh, natuurlijk. Want de gedachte is dan dat als dat maar uit een verdachte bron komt... dan zullen die, die, die gegevens die hij die uitlekte ook wel meevallen. Ja, dat vind ik uh, jammer. Sneu ook eigenlijk. Uh, vooral. Ik, ik ben zelf nog zo naïef te denken dat dit een man is... die uit een soort gewetensnood handelde. Maar goed, als zo voor drie jaar blijkt dat het eigenlijk een Russische spion was... Uh, dan denk ik daar uiteraard anders over. Maar ik geloof wel in de oprechtheid ja. van man. Want even, even gewoon uh, advocaat van de duivel... het kan ook zijn dat hij natuurlijk inderdaad allerlei belangen ermee had. Moeten ja. we, dat moeten we dan wel weten uiteindelijk ook, toch? Uh, ja, de belangen van een bron in zijn algemeenheid... Hè, bij onthullingsjournalistiek speelt dat altijd... Uh, die zullen er altijd wel zijn. En dat kan ook gewoon gewetensnood zijn. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, vind ik... is de vraag of hetgeen wordt onthuld ook wel de hele waarheid is. Of het überhaupt de waarheid is en of het de hele waarheid is. Want dus vaak krijg je natuurlijk maar een stukje. Namelijk voortkomend uit het belang van die bron. En dan vind ik dat je als onthuller, als journalist... wel de taak hebt om even te kijken... Uh, a, of het waar is... en b, wat de rest van de waarheid misschien wel is. Ja. En duidelijk het belang dus in beeld brengen van degene die de informatie nou, misschien bestelt. dat belang hoeft niet per se in beeld gebracht. Soms is dat ook evident en soms doet het er ook niet toe. Als de feiten voor zich spreken, dan heb je op zich een, hmm. een, een, een scoop die... Relevant is. Want uh, er zijn natuurlijk ja. meer zaken. Bijvoorbeeld Jos van Rij, de, de, de Limburgse politicus, zit daar ook mee. Hè? We lazen dat uh, een paar jaar geleden. dat hij een CDA-pootje had gelicht. door allerlei belastende informatie over hem te lekken naar de Limburger. Ja, um, daar ja. is van een iets andere orde, denk ik. Met maar, maar, zou dat, voor, zou je, maar zou je dus, dat publiceren als je dat op je bordje kreeg? Nou, kijk, journalisten worden natuurlijk de hele dag voor het karretje gespannen. van allerlei mensen die daar belang bij hebben. Hè. Dat, uit onderzoek is gebleken dat en zo. En er zijn een hele dag allerlei PR-mensen bezig. maar ook uh, politici en, en andere mensen die belang. Hebben. En um, kijk, als je je daardoor als journalist laat remmen... dan word je natuurlijk verlamd door angst... en kun je nooit meer iets publiceren. Dus je moet wel het nieuws brengen als het er is... maar je moet je er wel van bewust zijn... Um, dat er altijd iemand een belang bij heeft. En dat is nu in, in het geval van Snowden natuurlijk ook. Alleen daar is het, uh, denk ik, voor een journalist niet te doen... om daar achter te komen. Hè? Dat is, we komen hier wel op, op, op de, de, ja, de, de megacomplottheorieën. De James Bond-film, maar dan in het echt en dan nog erger... Uh, en dat, dat, ja, daar ben je als journalist natuurlijk niet tegen opgewassen. Dat alle journalisten ter wereld, als die zich zouden verenigen zijn. Misschien niet sterk genoeg om erachter te komen wat er nou echt aan de hand is. Uh, en in andere gevallen is dat wel zo. En mogen journalisten wel ietsje minder naïef zijn. Ik vind journalisten wel eens een van de meest naïeve menssoorten... die ik uh, ooit heb getroffen. Het heeft niet altijd uh, met naïviteit te maken. Je kunt ook wel bewust gebruik maken van ja. iets wat uh, iemand lekt. Dat verhaal over Van Rij en NRC vond ik overigens in dat opzicht een vreemd verhaal. Want nu wordt ineens een politicus die wat gelekt heeft aan de Limburger... verweten dat hij gelekt heeft door de journalistiek... Maar, uh, de journalistiek maakt bijna dagelijks gretig ja. gebruik van dat lekken. Ja. Zonder lekker komt de krant niet vol. Ja. Even nog over uh, de zaak Snowden. Want uh, de man die het allemaal naar buiten bracht... is Glenn Greenwald he, van The Guardian. Uh, werd kritisch bevraagd op de Amerikaanse tv. Of hij als verslaggever niet meer uh, samen had gezworen met Snowden in plaats van puur verslaggever te zijn even luisteren wat die thuis. If you want to embrace that theory it means that every journalist in the United States who works with their sources who receives classified is a criminal that that so in the the New Jane Mayer her word as a result of the theories that you just referenced. Nou, doet het er eigenlijk toe, kun je dan afvragen? Nou, het is wel een beetje een gevaar... dat er nu zo ook die focus verschuift naar die journalist. Hè? En uh, ik heb het al eens eerder gezegd... deze man is dan toevallig onderdeel van een grote journalistieke organisatie. Maar je zal maar freelancer zijn en geen, geen vangnet en geen achterban uh, hebben... Um, en dan wordt toch wat je doet al snel in het criminele getrokken. En, en niet alleen door collega-journalisten, er zit misschien wat kennis in achter. Maar er zijn ook al Amerikaanse politici die zich daar hebben over uitgelaten. Hè, dat ook die journalist misschien wel uh, vervolgd moet worden. Dat, nee. vind, dat, vind ik wel, dat vind ik wel echt gevaarlijk. Dat moeten we met z'n allen wel goed in de gaten houden. of dat niet de verkeerde kant op uh, schiet. Want anders durft natuurlijk op een gegeven moment niemand meer dit soort dingen te publiceren. Dat ja. zou wel ernstig zijn. We hebben helaas iets van een mediawetenschapper die zegt. ja, al die journalisten zijn nu bezig waar die Snowden precies is. Hè. Zat hij nou in Hongkong een tijd? En, uh, ja, ik ben nu op weg naar Cuba, in plaats van uit te zoeken... wat het belang is van de spullen die hij dan lekte. Ja, maar dat is een bekend fenomeen. Het ingewikkeld nieuws, en dat is dit eigenlijk... want dit wordt al heel gauw een ingewikkelde politieke, ethische discussie. Dat soort nieuws dat laat zich veel makkelijker en lekkerder vertellen... aan de hand van één persoon en de vraag waar die is in dit geval. Ja, dat doet er natuurlijk helemaal niet toe, vind ik. Nee. Nou, en bovendien is hij natuurlijk nu een soort popster geworden. Dat zie je bij Assange ja, ook. Hè. Dat ja. gaat echt op een gegeven moment om, om de man. En het maakt in het huidige medialandschap niet meer zoveel uit... waar je nou beroemd mee bent geworden. Hè. Of je heel goed kon zingen of dat je toevallig een keer met je kop op tv was voor wat anders. Of Dan ineens vinden we die mensen heel belangrijk. En gaan we daar mm. ons hem op focussen... in plaats van wat er nou eigenlijk achter zit. In een ingezonden brief in de Volksland klagen een advocaat en een communicatieadviseur over programma's als de Rekenkamer, de Keuringsdienst van Waarde en Rambam. Ze zouden zich voordoen als journalistieke programma's, maar als ze dan kritiek krijgen op hun methodes, dan beroepen ze zich voor de Raad voor de Journalistiek op het argument, wij zijn een entertainmentprogramma. Begrijp jij die kritiek, Jean-Pierre? Het gevoel wel. Ik mag mijzelf ook nog wel eens opwinden aan de manipulatie van een programma als de Keuringsdienst van Waarde, wat op zich een hartstikke leuk programma is. maar. Ja, er wordt gewoon gemanipuleerd. Maar waar zit hem dat dan in? Want... Nou, bijvoorbeeld als ze weer eens ontdekt hebben... dat alle mandarijnschijfjes in hun blikje even groot zijn... dan gaan ze bellen naar de fabrikant met de vraag... hoe komt dat? En dan krijgen ze de telefonisten te spreken. En het eerste wat hij zegt is... Uh, nou ja, dat weet ik niet hoor, moet ik even vragen. En dat zenden ze uit. Mm -hmm. En dat moet dan bewijzen... dat uh, de fabrikant ook maar wat doet. Maar vervolgens gaan ze, ze wel sterk. gewoon met, met open camera... naar zo'n bedrijf toe en wordt ja. het vaak wel een beetje... In, in ja. en soms ook wel dat, dat wat zij als veronderstelling aannemen... dat dat mm -hmm. uiteindelijk in de praktijk niet klopt. Dat laten ze ja. ook wel Zien. Uh, ja, het omgekeerde ook. Hoor. Ze hadden een tijdje geleden een tweeluik over bevergel in de ja. vanierstokjes. Uh, <laughs> dat bleek al een ontzettend oud verhaal. Als je op internet kijkt, uh, zie je dat al tien jaar geleden gepubliceerd. Bovendien is het maar heel erg de vraag hoe waar dat precies is. En zij deden daar alsof ze het zelf ontdekt hadden... En maar ontkast, dat, dat manipuleren door beelden en geluid, dat doen goede journalistieke programma's ook. Hè. Bijvoorbeeld bij Argos. Tuurlijk, erg niet, maar altijd aan in. dat pingeltje wat er dan onder komt. En dan door het pingeltje klinkt er alsof iets heel ja. ergs ja. is. Ja. En dat gebruiken ze dan ook bij uitzendingen. Ja, het gaat net nergens over. Of waar, ja. Maar ze eigenlijk ook, wat bij de keuringsdienst van waarde ook wel zo is. Hè, dat ze het niet voor elkaar krijgen om het Of het blijkt niet waar te zijn. Dat is mm -hmm. bij Argos ook wel eens. Het ja. is ook wel eens een wat minder belangrijk onderwerp. En dan zit toch dat pingeltje eronder. En dan wordt het ja. allemaal heel zwaar gemaakt. Ja, dus nee, dat, dat, dat zijn gewoon de technieken van radio en tv, waar, ja. waar ook journalistieke programma's zich schuldig schuldigen. Ja, maar maken. wat deze twee mensen, een communicatieadviseur en een advocaat... vind ik niet de sterkste partij in dit verband, maar goed... wat die constateren is dat er een, een grens verlegd is... en dat er een genre is ontstaan, dat is ook zo... dat balanceert tussen journalistiek en uh, entertainment. En soms maken die gebruik van journalistieke technieken... de verborgen camera mm -hmm. of uh, andere dingen... Uh, daarover zegt de Raad voor, voor de Journalistiek dan heel snel... kennelijk, ik wist dat eerlijk gezegd niet zo goed... Van ja, uh, niet ontvankelijk verklaard, want Om, dit is geen journalistiek ja, medium. Ja, omdat het een entertainmentprogramma is, uh, zeggen ja, ze. Ja, ja, dat vind ik van de Raad niet zo sterk. Uh, en ik vind ook dat daar iets uh, op verzonnen zou moeten worden. De, de ongelukken in dit jaar zijn volgens mij in Nederland niet zo erg groot. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Je zou kunnen zeggen, stap naar de rechter. Ja. Um, maar daar zijn ongelukken in Nederland te klein voor. Um, maar ik vind wel dat de, de media en de beoordeling daarvan er een probleempje bij heeft mm. gekregen. Laten we even een stukje van Rambam luisteren. Die zetten onlangs een verborgen camera in om loesje-ticketbureaus uh, te onderzoeken. Tickets voor Bruce Springsteen en zo, ik noem het maar. Een <laughs> uh, fragment uit de promo voor dat programma. Vanavond duikt Rambam in de wonderlijke wereld van loesje-ticketverkopers op internet. En hoe komen jullie dan precies aan die tickets? Hoe komen ze aan rooien? Ze besluiten undercover te gaan bij een ticketwebsite. Wij bieden alles aan, ook we hebben geen kaart. En zetten een U van het hek in om de ticketverkoper een hakje te zetten. Op het moment dat daar dan typen tussen gaan zitten en die dan een dubbele van. ja, dom op. Um, is dit nou, dit is met verborgen camera, is dat een geëigende manier dan om dit bloot uh, te leggen? Ja, ik heb deze uitzending wel gezien. Ik kan me herinneren dat het ook niet zo'n hele sterke uitzending was. Oh, Dit uh, vond ik juist, juist nog wel een aardige uitzending. Ja, ja? Waarbij ja. je ook kunt zeggen, zonder die verborgen camera... was het ons niet gelukt om dat zo ja. bloot te leggen. Ze dus lokte vind, die man uh, eigenlijk een beetje in de val, ja. uh, dus daardoor ja. kwam die eigenlijk naar buiten. Ja. ja, nou, ik vind op zich niet zo heel veel mis mee. Kijk, die verborgen kamers worden natuurlijk ook door, door programma's... zoals Peter R. De Vries en zo, worden, door bananen split. Dat wordt volgens mij al 50 jaar gebruikt. Mm. Uh, en, en ja, ik vind, we hebben gewoon in Nederland wetgeving en een rechter waar je naartoe gaan, kan gaan. En uh, ik, ik, ja, ik ben sowieso niet zo'n voorstander van die hele Raad van Journalistiek. Uh, goed, die hebben nu dan wel weer nieuwe plannen, geloof ik, om het wat beter te gaan doen. Onder maar, de van Hans La Roes. Ja, precies. Uh, mijn grote vriend. Um, maar op zich denk ik dat, dat... ja, als je het er niet mee eens bent, dan ga je naar de recht. Ik denk wel dat er nog een verantwoordelijkheid ligt... met name voor de publieke omroep. Want die programma's die nu genoemd worden... die worden allemaal door de publieke omroep uitgezonden. Um, ik denk dat je die nog wel... Uh, ietsje meer op hun uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid aan mag spreken... dan commerciële omroepen. En dat er wel uh, door die zenderbazen... gewoon goed gekeken moet worden naar... Ja, zijn we niet nu te veel op jacht naar de kijkcijfers... en, en kan het ook nog wel door de beugel wat er hier uh, gebeurt. Um, dus ik denk dat die oproep op zich wel terecht is. Maar ik heb nou niet gevoel dat er nou een enorm... Nieuw probleem ontstaan nee. is. Kijk, en je kan misschien lachen om Bananensplit, maar je zal maar dat slachtoffer zijn wat in die dictie opgetild wordt. En zijn Dat is allemaal niet leuk. En, en ook daar werden volgens mij wel eens uitzendingen uiteindelijk dan toch teruggetrokken. omdat de hoofdpersoon uh, ja. er niet aan mee wilde. Vooral bekende Nederlanders waren dat. Dan. Ja, dat zijn dan vooral de bekende Nederlanders. Ik vind dat toch niet leuk dan, uh, om, om voor lul te Die kunnen hoor. dan wat meer, uh, wat meer uh, kracht uitoefenen om zo'n uh, programma niet uit te Ja, en verder, je moet gewoon altijd opletten. Ik, ik was gisteren in het Vondelpark en ik sta daar toevallig even te zoenen met een leuke man en zo. En dan. Maar... Staan... Ja, ja, ja, ja. En er staan de foto's vandaag allemaal op Twitter. Er zitten er mensen daar. Je bent gewoon nergens meer anoniem. Was die man bekend dan? Nu wel. Heet die Springsteam? Het is al uit. Maar je bent gewoon nergens meer anoniem. En je moet altijd tegenwoordig bewust zijn... dat er een camera op je gericht wordt. Dat is nou helemaal zo. Linda de Mol is zich daar zeker van bewust. Zeker vanavond, want dan is de eerste aflevering van Linda's Zomerweek... een talkshow met Linda de Mol. Dus ergens zomers is het allemaal nog niet. Maar het programma is opgenomen, dus waarschijnlijk met een tropisch decor... Ga je kijken, Jean-Pierre? Uiteraard. Ik verheug me er zelfs op. Om verschillende redenen, hoor. Ik weet natuurlijk nog precies... jullie liet net een fragmentje horen... hoe zij onderuit ging met Bo destijds, 2005. Wat ik altijd vreemd vind is... waarom bij veel tv-presentatoren... de talkshow toch altijd maar die ultieme droom is. Volgens mij is dat de grootste valkuil ongeveer... Die je kunt, waarin je kunt vallen op televisie. En ik hou me hard vast, ook in dit geval. Ik heb een stukje van de promo's gezien. Dan is het al een beetje een miskluim. dat ze daar in een soort tropisch decoortje zitten. Uh, terwijl het buiten ongeveer sneeuwt. Maar goed, daar kunnen ze niks aan doen. Wat ik niet sterk vind vooraf, zeg ik... is dat het live is. Of dat het niet live niet is. Live, want ja. volgens mij is de kracht ja. van veel talkshows toch dat het live ja. is, dan komt, dat voegt een soort spanning toe, ook de kans op ongelukken. Ja. Een soort Formule 1. Marian, dat, dat begrijp ik niet van Linda de Mol. Ik bedoel, die, die, hoeft, ik bedoel, die heeft nu zoveel dingen gedaan in haar leven, dat, dat kan ze toch gewoon live doen? Ik nou, begrijp. dat kan ze dus denk ik niet. Uh, dat, dat durft het uh, niet, Nee, precies. Dus, en daarom, ja, is natuurlijk een vakvrouw, dus die, die gaat geen risico's daarin nemen. Ik ben hm. ja, met champiën eens, een talkshow hoort live te zijn. Maar misschien is het niet echt een talkshow, maar meer een goed gesprek. En Linda is natuurlijk wel, laten we dat niet vergeten, hoofdredacteur van, van de meest succesvolle tijdschrift-introductie van de afgelopen tien jaar. Uh, haar tijdschrift Linda, Daar gaan er 200.000 per maand van over de toon. Eigenlijk alles wat ze doet lijkt te lukken. Want ook die tv-series nou ja, die ze bedacht heeft is ze, is ze ook wel, Ja, ook dat. Maar daarmee is ze natuurlijk ook wel toch wat meer... zeg maar naar de journalistieke kant gegaan. En dan zullen er mensen zijn die zeggen... ja, maar ze is alleen maar in naam hoofdredacteur. Nou, ik weet dat dat niet helemaal waar is. Dat ze zich echt ook met de inhoud bemoeit. En ook daarvoor, dat blad doet ze ook gesprekken. Hè. Ze heeft Mark Rutte geïnterviewd en zo. Dus... Um, ja, ik denk dat ze misschien wel ook wel wat gegroeid is... ten opzichte van dat, uh, dat, uh, dat mm. voorbeeld met boot. Wat toch en... allemaal wat anders is dan een talkshow op televisie. Ja, absoluut. Maar het is natuurlijk wel een vrouw die, die niet... Die wil, die wil niet op haar bek gaan. En daar is het te professioneel voor. Dus dat ze het vooraf hebben opgenomen, begrijp ik wel. Maakt het wel, denk ik, minder aantrekkelijk. Ja. Ja. ze is een beetje de Oprah Winfrey van de Lage Landen. Met, met uh, een blad en uh, ja. uh, al die series waar ze in zit. Ja. Uh, nu dit ook weer. Uh, ja. Uh, ja absoluut. Een voorbeeldvrouw hoor, Linda. Ik vind het alleen zo jammer. Ik zag in de voorkant van het weekend stond een artikel ook over, over haar. En er stond een nieuwe foto van haar bij. Kijk, je oh ja. er, is ja, die, van helemaal ik de, de mond is twee keer zo groot geworden. En, ja, de, de lippen dan. En ik dat vind dan weer zo jammer. Weet je. Het zou zo leuk zijn, of ook voor ons als, als ambitieuze vrouwen, waar zij absoluut, nou, volgens mij, he, ja, het voorbeeld voor is in Nederland. Uh, tuurlijk is je uiterlijk belangrijk en zo, daar ben ik ook altijd enorm voorstander van, maar ik zou wel leuk zijn als ze ook gewoon iets relaxter uh, oud durf te worden of zo. Dat ze daar dan. Uh, ja, dat, dat, nou, okay. ik vond dat een beetje, jam, ja, ik ja, een beetje jammer wel. Er zit nog een tv-format in, denk ik. Ja, misschien. Ja, dat ja, je het weer ja, terug kan ja. draaien bijvoorbeeld. Dat je al die behoudt, de, of, de, of, de, Ze niet. lopen wel zelf weer leeg hè. Die liepen altijd oh. na een half jaar of zo. Ik dus je je heb geen ervaring ja. mee. Nee. Um, goed, nou, leuk dat jullie hier weer waren. Um, Jean-Pierre, volgende keer zit je hier met Pieter Klein. Dat snap je natuurlijk wel. Ik verheug me nog Een kleine fitty tussen de heren via de Twitters ja. en zo. Ja, ik verheug mag me nog wel. Mag ik dan op. weer met Hans LaRouche? Ja, <laughs> het, ja, zeker. We tekenen dat gewoon in. Laten um, we er een thema-uitzending van maken. Gaan we zeker doen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. Uh, Marianne Zwageman en Jean-Pierre Gele waren dat samen. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Tom O'Dell. Ja, prachtig. Uh, Engelse zanger. De buutalbum heet Long Way Down. Nog geen vol Goffert Park voor hem. Hij staat aan het begin van zijn carrière. Dit is Grow Old With Me. Uh, u kunt ook kennen van Another Love, dat was zijn hit uh, een tijdje terug. Tom O'Dell, er is nu een album van hem uit, dat heet Long Way Down, debuutalbum. En dat is deze week verkozen tot Radio 1 CD en daarvan Grow Old With Me. Gerry Stijnvoort is hier, 57 jaar, uit uh, Amerongen. Gaat meespelen in de Nationale Nieuwsquiz. Maakt mij net tijdens die plaat van Tom O'Dell een prachtig compliment. Um, en heeft een uh, financieel adviesbureau. En dat is in deze tijden van crisis niet verkeerd, lijkt me. Een financieel adviesje links en rechts. Nee, inderdaad. Alleen, ik doe het, dat niet, hoor. Oh. Dat doet mijn man. Maar um, we werken samen al heel lang. Kijk aan. Dus, uh... Achter iedere financieel adviseur staat een goede vrouw, ja, natuurlijk. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. En, nou goed, hij is dus vooral met dat bedrijf dan bezig. En u volgt het nieuws, neem ik aan. Dus we gaan eens kijken hoe dat um, is blijven hangen. Eerst maar de nieuwsfactor. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. De pensioenopbouw van vooral jongeren komt in gevaar... doordat het kabinet de jaarlijkse opbouw wil beperken. In advertentie in de krant roepen de organisaties gezamenlijk de politiek ertoe op... om een hogere pensioenopbouw mogelijk te maken. Als je dan gaat korten op dat pensioensparen, zul je zien... maar dat je dan tegen de tijd dat je pensioenleeftijd bereikt... Uh, veel minder krijgt uitgekeerd dan je ooit dacht. De Tweede Kamer debatteert vandaag over die pensioenopbouw. Ja, de pensioenen worden vandaag besproken in Den Haag. Vraag 1. Een belangrijk thema is de belastingvrije pensioenopbouw. Het kabinet wil die beperken. De bonden willen dat de verplichte pensioenopbouw niet zakt. Onder welk percentage? Ik dacht 2 procent. Dat is goed. Het kabinet wil de opbouw verlagen tot 1,85 procent. Volgens de bonden wordt het dan vooral voor jongeren lastig... om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. Vraag 2. Verschillende vakbonden plaatsen vandaag een advertentie... in de dagbladen waarin ze oproepen om de pensioenen te sparen... Naast de bonden doet er één pensioenfonds mee aan deze oproep. Welk pensioenfonds is dat? Ik dacht PGM. Dat is niet goed. Van ABP, ja. Ja, ja. Verbond van Verzekeraars heeft de advertentie ook ondertekend. In opdracht van deze verzekeraars werd een enquête gehouden... waaruit blijkt dat jongeren tussen de 18 en 35 somber zijn over hun oude dag. Straks in stand.nl gaat het ook over dit onderwerp trouwens. Vraag 3. Ik lees een kop voor uit de krant... En de taak is om die kop te combineren met drie mogelijkheden die ik ga voorlezen. Daar komen ze. Eerste kop. Chaos, interne strijd, het moest wel misgaan. Gaat dit over één. Iben Galdoen, de school die nu in opspraak is vanwege de gestolen examens... heeft al langer interne problemen. Twee. Gaat dit over de oorzaak van de onlusten in Brazilië? Of drie. Veen voorzitter Robert Veenstra die opstapt omdat de druk van onder meer de supporters te groot is geworden. Chaos, interne strijd, het moest wel misgaan. En drie. veen. Dat is niet goed. Dat was optie 1, kop uit het AD, over Ibn Galdoen. Door verschil van mening tussen de verschillende stromingen binnen de islam en tussen Turken en Marokkanen binnen het bestuur is het nooit gladjes verlopen binnen die school. Vraag 4. Hoe vaak hebben de verdachten volgens het politierapport tijdens schooltijd ingebroken? Op uh... zoek naar die examens. Ja. Tijdens schooltijd, hoe vaak? Ja, vijf keer? Ja, dat is goed. Was dat een gok? Nee, <laughs> moest even denken. <laughs> Ja, dat is goed. De kluis met examen stond in een bezemkast met een verstevigde deur. Het dakluik kon worden geopend... waardoor de verdachten met de kluissleutel hun gang konden gaan. En we weten intussen hoe dat is afgelopen. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Ja, ik win sowieso al niet erg veel. En uh, als ik dan zo een uh, overwinning kan halen, na zoveel ellende... dan uh, is dat toch fantastisch. Johnny Hooglanden. Hoog Hogerland. Johnny Hogerland. Johnny Ik kijk even een naar wielrenner. de jury. Uh, Volgens mij hebben we dus een afspraak dat het als dit in dezelfde adem wordt verbeterd... en dat gebeurt in dit geval, mogen we hem goed rekenen. De jury bevestigt dat. Johnny Hogerland is goed. Uh, hij werd vooral bekend vanwege zijn achterwerk hè, in ja, de tour. Een Vreselijke ja. toestand daar dat hij in dat prikkeldraad terechtkwam. Daar refereerde hij natuurlijk zelf ook even aan. Vraag 6. De blanco ploeg deed het opnieuw niet goed op de NK. Welke topper kwam al ten val voordat de wedstrijd echt begonnen was? Geesink. Dat is goed. Geen van de blanco-renners haalde gisteren het erepodium. Dan de laatste vraag. Nog vier punten te vrienden. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Vraag is simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik was dit weekend in hogere sferen. Drie. Ik schijn als een diamant. Twee. Ik moest mijn optreden bij de Grammy Awards afzeggen... omdat ik door mijn geliefde in elkaar was geslagen... Gisteren en vandaag treed ik op in de Ziggo Dome. Oh, Rihanna. Ja, dat is haar. Robin Rihanna Fenty, zo heet ze eigenlijk. Ze postte een foto dit weekend waarop ze een paar grote joints rookte. Vandaar die hogere sfeer. Zij is ze het inderdaad. We komen op 5 en daarmee vermenigvuldigen we in deel 2 van de quiz.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 Dat willen ze doen door het percentage van ons loon... dat we belastingvrij sparen te verlagen. En de vakbonden vrezen dat hierdoor de pensioenen... voor vooral jongeren te laag zullen worden. Hebben de bonden nou gelijk en wordt hiermee te veel aan pensioensparen getornd? Of moeten we zelf meer verantwoordelijkheid krijgen... en zoeken naar andere manieren om extra bij te sparen voor onze oude dag? De stelling, het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken... bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag bellen, gratis 0800-1101. www.stand.nl is de website. En u mag ook... Eens of eens. doe het met Hekje Standpunt. Snel door met deel 2 van de quiz. Als gezegd, 5, daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd voor veel vragen. Um, die moeten worden beantwoord, met het goede antwoord het liefst. Anders pas, en dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Welke wereldberoemde Italiaan staat vandaag voor de rechter? Berlusconi. Goed, welke partij wil de parlementaire ondervraging invoeren? VVD. ChristenUnie. De koning van welk land heeft ingevoerd dat het weekend voortaan op vrijdag begint? Saudi-Arabië. Goed. Welk bedrijf heeft voor het eerst sinds 2008 belasting betaald in Groot-Brittannië? Starbucks. Goed. Hoe heet de Duitse wielrenner die dit weekend dopinggebruik toegaf? Jan Ulrich. Goed. In welk land zijn dit weekend negen bergbeklimmers vermoord? Pakistan. Goed. Voor welke Italiaanse ploeg gaat Dries Mertens voetballen? Uh, Napoli. Goed. Wie wil vanaf volgende week de veteranenombudsman zijn? Beren ik mij. Het NS waarschuwt voor drukte vanaf donderdag rond welk station? Bosch. Is goed een omstreden gouverneur van welk land is na een week alweer opgestapt? Pas. Egypte. Wie zegt vandaag in de Telegraaf dat geen van de jong Oranje-spelers klaar is voor het buitenland? Louis van Haal. Nee, Johan Kruijf. Met welke vliegmaatschappij vlog klokkenluider Snowden dit weekend van China naar Rusland? Weet ik niet. Het was Aeroflot. In welke badplaats werden vannacht de gasten van een hotel geëvacueerd? Noordwijk. Dat is goed. Een coureur uit welk land is dit weekend om het leven gekomen... bij de wedstrijd 24 uur van Le Mans? Dat is um, uh, Ellen. Uh, uit, welke, uit welk land? Oh, de Denemarken. Dat is goed. Welke organisatie zegt dat middelbare schoolleerlingen... niet goed genoeg kunnen fietsen? Veilig verkeer in Nederland. Dat is goed. In welke Europese stad werd zondag een pro-Erdogan demonstratie gehouden? Eh... Uh... Wenen? Dat is goed. Welke kabelmaatschappij is een campagne tegen glasvezel gestart? ook. Goed, hoe heet het gezonken schip waarvan alle lekken weer gedicht zijn? Weet ik niet. De Baltic Ace is dat. Nou, dat ging volgens mij best aardig, hoor. 13 goed in deel 2, maal de 5 is uh, 65. Nou. Nou. Aardig afstand. Vorige week won iemand met 60, dacht ik. Dus ja. uh, het kan alle kanten nog op. Er komen nog wel vier kandidaten voorbij. Dus het is nog wel even spannend. Dus eerst maar de kaarten voor beeld en geluid mee: de lunchradio De Mok en de lunchbox. En wie weet, voor deze financiële diffuseur: 300 euro'tjes aan het eind van de rit. Kijk, dankjewel. We gaan het afwachten. Zometeen uh, meer. En dat compliment dat ging trouwens over uh, mijn stem, want die zou lijken op die van Andries Knevel. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV. Ranomi, Chromo Bijjoyo. Van Vos, Epke tot Nederland barst van het talent en van de ambitie. Je moet eigenlijk alles voor de sport, de rest is secundair.